In totaal zijn er 25.000 mensen nodig om ervoor te zorgen dat er in elke buurt burgerhulpverleners zijn. Doorgaans zijn die mensen veel sneller met hun hulp dan de ambulance en dat kan levens redden. De oorzaak van de brand gisteravond in een intercity bij Oudewater was waarschijnlijk een as die in de trein ergens tegenaan schuurde, zegt ProRail. De trein kwam in een weiland stil te staan waardoor het moeilijk was om mensen te evacueren. 120 reizigers werden met bussen naar Gouda gebracht. Niemand raakte gewond. De brandweer doet verder onderzoek. Bij een online veiling zijn foto's opgedoken... van waarschijnlijk de executie van zo'n 200 Grieken in de Tweede Wereldoorlog. Het doodschieten van de communistische gevangenen in 1944... wordt gezien als een van de heftigste moordpartijen van de naties in Griekenland. Tot nu toe was niet bekend dat er ook beelden van zijn gemaakt... Te zien is dat er mannen voor een muur worden gezet en daarna zouden ze worden gedood. De Amerikaanse Ilana Meyers-Taylor heeft bij het bobsleien op de winterspeler goud gewonnen in de monobob. En daarmee heeft ze een bijzonder record te pakken. Met haar 41 jaar is ze de oudste atlete ooit met een individuele gouden medaille op de spelen. Het is voor Meyers-Taylor de zesde Olympische medaille.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 love me and, and that, that you always will always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 steeds groter worden Tijd je gedacht. Jij is nog een keer samen. Tegen keer te weten in, niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je verminder, maar om even weer te voelen hoe het was toen het begon en misschien het woord te vinden dat ik toen niet zei. Dat ik toen niet zeggen kon. Arrogant like, yeah, top like money's on the girls just male One too many, y'all know me like 12 Look like cash and they all just there Bottles, models, better no chair Fall out, cause that's the business All out, is so ridiculous So not so much attention Scream out, I'm in the building net. They're watching, I know this I'm rocking, I'm rolling mamme <middels> <middels> Así. Por ti, voor mí, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij, voor voor mij,